Van 12 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. voor het doodschieten van zijn vriendin. Hij is ook veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk wegens verboden wapenbezit. Vorig jaar februari schoot Pistorius zijn vriendin Riva Steenkamp dood door een dichte wc-deur. Hij heeft altijd gezegd dat hij dacht dat ze een inbreker was. Pistorius en de aanklager kunnen nog in beroep gaan... maar de kans dat de familie Steenkamp dat wil is klein. Zij noemen de straf van vijf jaar de juiste straf. Het Laurentius ziekenhuis in Roermond heeft een paar uur zonder stroom gezeten. Vanochtend werd het centrum van de stad getroffen door een grote stroomstoring. Het is niet duidelijk of er operaties aan de gang waren op het moment dat de stroom uitviel. De brandweer brengt elf patiënten van het Laurentius ziekenhuis naar andere ziekenhuizen. De storing ontstond vanochtend bij werkzaamheden. Bij het rooien van een boom werd een spanningskabel geraakt. Carinova gaat toch door met thuishulp. Dat betekent dat het collectieve ontslag van duizend medewerkers niet doorgaat. Eind augustus kondigde Carinova aan dat het aanbieden van thuishulp beëindigd moest worden... vanwege de bezuinigingen op de langdurige zorg. Maar samen met de overheid en brancheverenigingen is de organisatie op zoek gegaan naar oplossingen... om toch door te gaan met de hulp aan huis. Nadat bekend was geworden dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor langdurige zorg, had Carinova de ontslagen al uitgesteld. De Britse saxofonist Raphael Ravenscroft is overleden. Hij werd beroemd met zijn solo in Baker Street, een grote hit uit 1978 van Gary Rafferty. De solo zou een gitaarsolo worden, maar omdat de gitarist te laat was, mocht Ravenscroft het proberen. Ondanks het wereldsucces van Baker Street was Ravenscroft niet tevreden. De solo was volgens hem vals. Rafael Ravenscroft was 60 jaar. Het weer. Veel wind en regen. Het wordt 13 of 14 graden. Vanavond en vannacht aan de kust stormachtige windkracht 9. Met op de wadden kans op een zware storm. Windkracht 10. Morgen buien. Minder wind. En een graad of 11. Dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd, maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu ZFM luncht. een smakelijke lunch toegewenst. U luistert naar ZFM Lunch. Twee uur lang heerlijke muziek, informatie en gezelligheid bij ZFM Zandvoort. En het loopt hier storm vanochtend mensen. Als we vanmiddag de weg hebben, moet, kijk uit mensen, want uh, ja, harde wind, storm zelfs, windstoten, automobilisten, maar ook uh, mensen op de fiets of op de scooter. En zelfs als je wandelt, kijk uit, hè, noodweer, herfst. Er was meteen al nog wel te merken, gisteren op de Tolweg een ongeluk, en uh, er was een eikel die doorreed. na nou, dat ongeluk. Ja, dat snap je dan niet. He? Eerst iemand overeind helpen en dan wegrijden. Ja, herfst, ja. herfstgevoel, een, ja. een eikel. <laughs> Zo uit de boom gevallen. Zo is dat. Dolly ten Pierik hier. Uh, ja, Charles Duif. Tegenover mij. Uh, <laughs> GZ van gezellig. Ja, ja. Altijd weer. Dolly, jij gaat straks uh, natuurlijk het uh, nieuws voor ons vertellen. Het regionale nieuws. zitten er spannende dingen bij? Oh, oh zo spannend. Oh, oh, <laughs> oh. Breaking news. Nou, ik heb wel één bericht. Nou ja, het was gisteren geloof ik heel even op TV Noord-Holland. Ja. Maar uh, wie dat niet gezien heeft, nou, die kan een heel leuk bericht verwachten. Oh jee. En we hebben natuurlijk uh, de oproep om kwart voor één. Ja. Ja, ook een leuke. Nou. Heeft alles ben. te maken met het breaking news wat ik had. Je zit mij gewoon helemaal op de fokken, want ik ben zo nieuwsgierig oh, vind, nou. ik zo leuk, hè, vind ik zo leuk, hè, ik zo leuk. Charrel op Dat <fokken. laughs> is bijna niet te doen, hoor, mensen. Bijna niet te doen. Oh, verschrikkelijk. Ik heb gelukkig mijn plu bij me. Wat oh, erg. Hey, het is even droog. Kijk, <laughs> kijk. Achter ons regent het en voor ons is het even droog. Zie je dat? Ja, geweldig. Hoor eens even. Oh, open haartje moeten we hier hebben. Sharon? We gaan een toepasselijk liedje draaien. Nou, hou liedje, dat is een beetje eerbiedig. Meer een prachtig nummer. Oorspronkelijk van de Doors, dit keer vertolkt door de Urban Love. The Riders on the Storm. Oeh, mooi. nog het op strand liep. Eh, ja, toen zag ik het al aankomen. Donkere gepakte wolken boven eh, de horizon. Eh, eh, waar normaal de zon ondergaat, zag je nu eh, van hele donkere koppen. En de zee was ook een beetje wild. Nu al. En ook die meewommenhoofd, ja. Die vonden het ook niet leuk. Die vonden het helemaal niet leuk dat het, eh, dat het weer zo tekeer ging. Maar goed, iemand moet de hond uitlaten. En uh, iemand moet uh, de vuilnis buiten zetten. En iemand moet luisteren naar Herman van Veen. Onder andere u. Bij ZFM Lunch. Gezellig mensen. Neem een lekker pistoletje, glaasje melk. Iemand of al wat die meer zei. Iemand zal de planten water geven. Iemand zal de tuin sproeien. En de gordijnen sluiten. Iemand zal de was ophangen. Iemand zal de sokken rollen. Iemand zal de stoepen dweilen, iemand zal de vaat in de machine doen. De hemel zal groen, de zee zal bijden, de wind zal draaien, de zon zal schijnen. De trein zal treien, de auto's rijden. Zal gedichtjes schrijven? Iemand zal om God roepen, iemand zal om opsporing verzoeken, iemand zal excuses, bedankjes en facturen versturen om een beetje aandacht. Zal iemand van een dak goed duiken, het spoor oplopen? Sterven om de tijd te doen de hemel zal gloeden, de zee zal wijden, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven, iemand zal. Zal begrijpen dat wie overlijdt, degene is die achterblijft. Iemand zal gloeien, de zee zal dijken, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, doetoes ruimen. No. Oh. ik was hier te gast bij uh, Jeroen Pauw in uh, het programma Pauw. En uh, dit is een kerstverse cd. Hij heet ook Kerstvers Herman van Veen. Iemand is de titel van dit uh, geweldige nummer. Iemand moet het doen. Iemand moet de hond uitlaten. Enzovoort. enzovoort Voor de, voor de verdwaalde Duitser, uh, Duitsers, neem ik niet kwalijk... die nog steeds in Zandvoort uh, rondlopen... het volgende liedje... Was nog mooi weer, ja? Nou ja, redelijk. Weis nur du, Weis nur du. Is dat nog dieselbe Straat, die ik schon seit vielen Jahren ging? Is dat nog? Die Stadt, die ich im Licht der Sterne glitzend sehe. Bist du wirklich keine Fremde? Ist es wirklich keine Fantasie? Wie erscheint die ganze Welt verrückt? Denn ich bin glücklich nie noch nie Was einmal weiß, vorbei und vergessen und seh'n nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na na na na na. Hier seid als ob ich durch dich neu geboren wär. Dat kan doch gar niet zijn. En ik sagte mir, dat spiel is aus, ik bleib für alle zeit allein. Dan kannst du, dat graue gestern war, über die ik mich versah. Denn schon nacht den ersten Kuss von dir war eine neue Liebe da. Auch wie durch dich neu geboren bin. Heute fängt ein neues Leben an. Hansen Sie haben's an fort die Schulter ran, ja ja. Man es Für alle deutsche Leute, die jetzt noch in Sandfort zijn und äh, ja, das Wetter äh, trotzieren müssen, doch ein deutsches Nummer hier bei Sieven Sandfort. Er äh, steht uns, hè? bei uns, moet ik, moet ik sagen, ja, mein Deutsch is niet so sehr gut, aber äh, uh, blijf bij ons, zo moest ik het zeggen. noemen, uh, Die uh, kan goede, uh, goede muziek aan. Uh, ook goede muziek van, ook uh, goede muziek van, Jerry Rafferty. En ik, ik draai dat niet zomaar, want de Britse saxofonist Rafael Ravenscott is zondag aan een hartaanval overleden luisteraars slechts 60 jaar oud. Dat wordt gemeld door de BBC. De 60-jarige Ravenscott is vooral bekend door zijn solo in het nummer. Nou, dat kent u allemaal: Baker Street van Jerry Rafferty. Naar eigen zeggen verdiende hij met het nummer maar 27 pond, oftewel 34 euro. Terwijl Rafferty zelf, de zanger. met zijn Steelers Wheel onder andere. per jaar 80.000 pond aan royalties kreeg. voor het nummer op zijn bankrekening. Ravenscott, de saxofonist, helaas nu dus overleden. geboren in Stoke-on-Trent. speelde met iconen in de muziek, zoals de Amerikaanse popgroep Pink Floyd. Het Zweedse Abba, kennen we ook met z'n allen. En natuurlijk de in 1984 overleden solzanger Marvin Gaye. Van Baker Street kon hij naar eigen zeggen niet meer genieten. Het lied verveelde hem en het ergerde hem zelfs. Omdat, zoals hij zelf zei, het lied vals werd gespeeld. We gaan het controleren. Baker Street, Jerry Rafferty. Zelfs ook de gitaarsolo zou een, zou een. Nee, zelfs ook de saxolo zou een gitaarsolo eigenlijk moeten zijn. Maar de gitarist was ziek die dag of die kwam te laat. Ik weet niet of het aan de hand was. Maar in ieder geval. Jerry Rafferty maakte toen gebruik van de diensten van. Uh, ja, de nu overleden meneer uh, Rafael uh, Ravenscroft. Uh, Croft, Ravenscroft, zo moet ik het uitspreken. Mooi nummer. Uh, ik hoorde niet echt dat het vals was. Maar ja, goed, dat zal wel aan mijn. Uh, Oude oortjes leggen, want ja, zo als je sowieso zo, zo die leeftijd van mij bereikt hebt... ja, dan <laughs> gaat het allemaal wat minder met het gehoor, luisteraars. We schakelen voordat we overschakelen naar Dolly eh uh, Schakelen we nog even over naar de BBC, en dat doe ik niet zomaar. Want uh, alleen God weet waarom die meneer Ravenscott op 60-jarige leeftijd uh, overleden is. Luister maar. Zijn we die tune van Zandvoort Luns tussendoor, dat moet niet. Hele bijzondere, mooie uitvoering dit van God Only Knows. U hoorde onder andere het geluid van Stevie Wonder... Eh, en nog veel meer andere bekende eh, wereldwijde bekende artiesten... die dit eh, nummer vertolken. U moet maar eens kijken op, eh, eh, op Google... en dan uh, maar eens kijken naar God Only Knows. Various Artists, oftewel eh, verschillende artiesten... dan vindt u dit nummer ongetwijfeld terug... en dan kunt u het thuis nog eens eh, op uw computer... als er een geluidsdrager achter zit... Kunt u er allemaal gaan, gaan terugluisteren? Dan is het nu tijd voor het regionale nieuws. Dan gaan we gaan over naar Dolly Den Pierik. Ja, goedemiddag, luisteraars. Hier volgt dan weer het regionale nieuws van 21 oktober 2014. Er is opnieuw een bezoeker van het Amsterdam Dance Event overleden. Dat meldt meld musicweek.com. Het gaat om de 41-jarige Felix Heinz uit Groot-Brittannië. De politie gaat ervan uit dat de dood niets met drugs te maken heeft. Deze week werd bekend dat drie mensen zijn overleden tijdens het Amsterdam Dance Event... hoogstwaarschijnlijk aan een overdosis drugs. Een 41-jarige vrouw uit Utrecht is zondagmiddag overleden... na ecstasy te hebben gebruikt op het Amsterdam Dance Event... En een 21-jarige man uit Oude Wetering... en een 33-jarige man uit Servië overleden al eerder... na vermoedelijk drugsgebruik op het festival. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft wegens de verwachte najaarstorm... een aantal vluchten geannuleerd. De maatschappij biedt reizigers de mogelijkheid... om vluchten op dinsdag gratis om te boeken, liet een KLM-woordvoerster weten... Door vooraf een aantal vluchten te annuleren ontstaat er ruimte in het vluchtschema. Volgens KLM werpt de preventieve maatregel meteen zijn vruchten af... want het luchtvaartverkeer loopt dinsdagochtend volgens schema. En vanaf het middaguur is er volgens de KNMI aan de westkust... in het Waddengebied en op het IJsselmeer kans op zware windstoten... tussen de 80 en 100 km per uur. En later krijgt ook de rest van het land mogelijk te maken met harde wind. En dan een heugelijk bericht voor alle zandvoortes. Zwarte Piet blijft zwart. Want dat is maandag gebleken gisteren... na een overleg met burgemeester Niek Meijer... en een delegatie van het Sinterklaascomité. De gemeente wilde wachten met het afgeven van een vergunning... tot de uitspraak van de Raad van State in het verweer... van burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam. heeft aangespannen na eerdere uitspraak van de rechtbank... Die uitspraak is pas in november te verwachten... en dus moest er nu besloten worden in verband met de voorbereidingen. Op 27 oktober wordt gestart met de werkzaamheden aan de Zandvoortselaan Laan. En dit heeft niet alleen invloed op het autoverkeer... maar ook busreizigers zullen hinder ondervinden. Zo rijdt bus 80 niet tussen Zandvoort en station Heemstede Aardenhout... De bus 81 rijdt een iets andere route. U kunt voor meer informatie over lijn 81 en lijn 80... op de website van Connection vinden of bel met hun informatienummer. Op het terrein van Tata Stiel in Velsen-Noord heeft vanochtend korte tijd een dak in brand gestaan. Dat meldt de veiligheidsregio Kennemerland. De brandweer omschreef de brand als een grote brand... Volgens een woordvoerder was de brand bij de pelletfabriek. In deze fabriek wordt fijne ijzererts voorgebakken tot knikkers, de zogenaamde pellets. Rond kwart over acht meldde Tata Stiel dat de brand was geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, zegt Tata Stiel. Er wordt nog onderzocht of er giftige stoffen zijn vrijgekomen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Begin 2012 was er ook al een brand bij de pelletfabriek. Toen stond er een ventilator in de brand. Bij Tata Stiel en Muiden worden staalproducten gemaakt... en het is een van de grootste aaneengesloten industrieterreinen in Europa. Gistermiddag heeft er in Heemstede een massale vechtpartij plaatsgevonden. Een van de vechtersbazen heeft het niet overleefd. De hulp van de ambulancemedewerkers kwam voor hem te laat... En het ging hier om specifiek te zijn om de medewerkers van de dierenambulance. Het waren namelijk acht zwanen die het met elkaar aan de stok hadden. Eens even zien, volgens mij ben ik door het nieuws heen. Ja, dit was het nieuws. Dan gaan we nu over naar het weerbericht. Het wordt een onstuimige en natte dinsdag vanwege de passage van fronten behorende bij voormalig orkaan Gonzalo. Vanochtend is het bewolkt en valt er geruime tijd regen op de passage van een warmtefront. Vanmiddag krijgen we te maken met het koufront en draait het om flinke buien met kans op onweer en zware windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur. De vrij krachtige tot krachtige en aan zee harde zuidwestenwind... draait vanmiddag naar west tot noordwest... en is hard tot stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8. De temperatuur blijft bij dit alles steken bij een graad of 14... maar dat is een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Vanavond en de komende nacht is het half tot zwaar bewolkt... en komt het tot flinke buien met daarbij aanhoudend kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur en onweer. De wind waait uit het noordwesten... en is krachtig tot het hart in de polder, windkracht 6 tot 7... en aan zee waait het stormachtig tot een echte storm, windkracht 8 tot 9. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 8. Morgen overheerst de bewolking en over, vooral in de ochtend... komt het nog tot buien of buiige regen. In de middag blijft het meest droog met wellicht een knipoog van de zon... De stevige noordwestenwind neemt in de middag duidelijk in kracht af en de temperatuur wordt niet hoger dan 12 graden. Donderdag blijft het droog en schijnt af en toe de zon. De wind is naar het zuidwesten gedraaid en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur is dan weer wat hoger en stijgt naar 14 of 15 graden. Tot zover het weerbericht. Down, down, down, down. Come on, come on, Waking up is hard to Maar weer een wijze les voor onze, onze collega Maurice. Ik geef het hem vast mee. Want die heeft allerlei afspraakjes met mooie dames. Heb ik begrepen vrijdag. Nou, dan weet heel Zandvoort dit ook meteen luisteraars. Ja, zo gaat dat hier met de radio. Uh, Al bij mijzelf moet hij het gewoon doen. Dat, dat, dat is mijn advies.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 Never needed anyone And making love is just een volume heeft die dame toch. Celine Dion was dat met All By Myself. Over een paar minuutjes luisteraars het oproepje verzorgd door Dolly Tempirik. Maar op de valreep kan ik u nog net eventjes plezieren met het nummer van de... The Tremelos. Namelijk My Little Lady. Ja, Celine Dion die zingt All By Myself, maar u kent dat natuurlijk van Eric Carmen. Dit zijn de Tremolos. I think about my baby A perfect little lady about her shiny golden hair I've never been a dreamer but every time I see her I start to float away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 Mooi, maar zodra ik mijn trompet heb meegenomen vanmiddag. Ja, ik heb me laten vertellen dat vooral het laatste gedeelte van het nummer... hadden ze moeite met de tekst om dat te onthouden allemaal. Zou ik ook hebben hoor. Want hoeveel keer zeg je dan la, hè? Ja, de Twemeloze, u kent ze natuurlijk voornamelijk van... Silence is golden. Dat geldt niet voor onze Dolly Tempirik. Want voor haar is silence niet golden. Zij gaat ons alles alles vertellen over een uh, ja, uh, lokaal nieuws, een oproep, Dolly. Ja, dat klopt, dat klopt. En, en, en waarschijnlijk hebben heel wat mensen het al gehoord. En het is uh, misschien ook niet helemaal meer zo nieuws. Maar het is wel heel bijzonder. En we hebben echt heel veel hulp nodig. En ze kunnen alles gebruiken. Ik ga het uitleggen. Want afgelopen week maakte Roy van Buringen bekend... dat er iets heel leuks gaat gebeuren... met de oude studio van de lokale zender... van, van CFM Zandvoort aan het Gasthuisplein. Hoe oh je gaan we terug? Nee, toch? <laughs> nou, het was wel gezellig in het pandje, hè? Niet dat het hier niet gezellig is. Ja, dat maar is voor, mijn, iets, tijd, dat is voor mijn tijd, hoor. Dat is voor mijn tijd. Maar goed, dat pandje staat dus sinds dat CFM eruit is gegaan, leeg. En uh, nou had Roy van Buringen iets bedacht... Hij, uh, hij heeft zijn oog op dat pand laten vallen en hij heeft altijd nauw contact gehouden met Sinterklaas. En nou heeft hij Sinterklaas zover gekregen om naar dat, Sinter, naar dat huisje te komen in Zandvoort op het Gasthuisplein. En dat, het, het is natuurlijk maar een heel klein huisje en toch gaat het het grote Sinterklaashuis heten. Oh, en daar, daar komen de pakjes voor alle kinderen in zand voor te liggen. Ja, hoe raad je dat zo? Ja, dat, Kijk, ik, gok, is, ik gok maar. Ik, gok maar, ik, doe ik, maar ik gok. heb van de week even mogen kijken, want ik mag ook komen helpen. Ik ben helemaal enthousiast erover. Ja. En beneden is er een kelder en daar gaan de pieten alle cadeautjes in pakken. Jij denkt dat je ook cadeautjes en krijgt dan? Ik krijg elk jaar gewoon een hand en een dikke kus van Sinterklaas en dat vind ik genoeg. Ach. Daar ben ik al zo gelukkig mee. Echt waar. Nou. Dan weet ik dat ik lief ben geweest. Maar want ben je anders je toch... kreeg ik wel een klap op mijn achterwerk. Daar ben jij toch gauw tevreden door? Ach, kinderhand is gauw gevuld, Charles. <laughs> <He? laughs> maar goed, in ieder geval... Uh, ja, nou ben ik, uh, in de nou kelder, breng ik je, je helemaal wordt, van je stuk, hè? He? Ja, helemaal. <laughs> ja, Daar kan ik niet zo goed tegen, hoor. <laughs> nee, maar goed. In, in de kelder, daar worden de, de cadeautjes gemaakt... Of ingepakt en, en misschien ook wel gemaakt. Er komt een, een groot uh, raam komt er in de deur... waar de kinderen door kunnen kijken... zodat ze kunnen spieken naar wat er daar gebeurt. Ja, bijna dat je wat zeggen, wat cadeautjes er zijn. Ik de... ja, dacht bijna dat je wou zeggen... in de kelder worden de kindjes gemaakt, maar dat is toch toen... Nee, dat, uh, <laughs> dat misschien een andere bestemming. Een andere keer, een andere periode van het jaar. We hebben het nu nog even over het Sinterkla... grote Sinterklaashuis. Ja, wordt, het een soort, en... wordt het een soort paleis? of? Een heel klein paleisje. Een klein paleisje. Okay. Ja, dat is wel de bedoeling. Kijk, ja. de, de Sint die gaat daar kinderen ontvangen. En uh, de Pieten die gaan samen met, uh, met de kinderen er gezellige middagen. of misschien ook wel avondjes van maken. Uh, Dolores, de assistente hier in Zandvoort van Sinterklaas. is ook van de partij. Die zal regelmatig verhaaltjes voor gaan lezen: Sinterklaas-verhaaltjes. Dolores, dat klinkt ook Spaans. Dat klinkt heel Spaans, ja. ja. maar Dolores woont ook bij Sinterklaas in het paleis. Mag die man, en, die is toch celibatair? Dat, de... dat is hij, dat is hij. Dolores doet daar, die is daar zuiver en alleen om de Pietjes te leren Hollands te praten. Ja. Ik kan er wel even roepen, moet ik er even de roepen? Ah, ja, doe maar. Ja, wacht dat even, geldt. er komt ze aan, hè? Oké. Okay. Zeg, Dolores, vertel jij nou eens aan Charles wat je allemaal doet. Want Charles kent jou nog niet. En, en die zou graag willen weten wat jij daar nou in dat paleis van Sinterklaas doet. Precies. Dolores, wat doe jij daar allemaal? zal het vertellen, eh, signor Doif. Eh, moet je goed luisteren. Ik woon daar in die paleizen met de Sinterklaas. Ja. En ik leer al die uh, Pietjes, al die kleine Pedro's, leer ik Gollands te praten. Gollands. Gollands. Gollands. Ja. <lacht> <laughs> okay. Want dan praten ze niet zo goed. Nee. En uh, als ze dan naar Zandvoort komen... Ja. dan praten ze allemaal heel goed, die Hollands. Oké. Okay. Dus ja, jij hebt uh, eigenlijk een, een, een, een talenknobbel? Een, een klein beetje, hè? Kleine kleine be beetje. Okay, ik heb vroeger ja. als een kleine meisje in Zandvoort gewoond. Ja. En uh, vandaar, ik heb een beetje geleerd uh, Hollands te praten. Ja, maar moet je luisteren. Die Sinterklaas komt dan naar Nederland... maar hier wonen ook Turkse kinderen, Marokkaanse kinderen... Uh. Indiase kinderen, nou voor alle allerlei... Ja, maar dat geeft het niet. Geeft er niet. De, de, de, de talen van de kinderen spreken over de hele wereld. Oké. Okay, is nou, er één taal? Is één taal. Kindertaal. Kindertaal. Nou, Wij dat... begrijpen de kinderen in de pieten die begrijpen elkaar allemaal. En nou. alle die kinderen zijn er welkom om in de huis te komen. Ja. En en bij Sinterklaas op bezoek en, en liedjes zingen en ik ga ze gezellig voorlezen. Ja. Maar belangrijk is, en ik ga u zeggen wat, waarom... wij zitten nu in die oproepen... Uh, wij moeten nog het huis helemaal inrichten. Wij hebben een beetje hulp nodig van de Zandvoortse inwoners. Ah, nou ik ja, ik, ik hoop echt heel erg dat zij, zij hebben voor ons mooie spulletjes... om de huizen warm te maken. Vooral die vloerenbedekking moeten we nog hebben... En, en de gordijntjes en, en de kandelaartjes en, en, en, en bankjes voor de kinderen om op te zitten. Anders moeten die kinderen de hele tijd staan, is het niet gezellig. Ja. En uh, ja, misschien er nog andere dingen die de mensen hebben. Ja, het is ook de bedoeling For dat ons... de buitenkant van het paleis een beetje wordt opgesierd. Of... Ja, ja, ja. Kijk, die avonturen is begonnen, maar wij hebben niet de centen te maken, hè. Nou ja, Sinterklaas nee, niet... heeft ook last van de crisis natuurlijk. Ach, absoluut. En ja. voor ons is het belangrijk, alleen die cadeautjes. Als mensen hebben goede, bruikbare cadeautjes... Ja. zijn ze allemaal welkom kunnen inleveren bij senior Roy van Boeringen. Maar ik ga het weer teruggeven aan de Dolly. Ja. Die gaat u vertellen waar die mensen die cadeautjes naartoe brengen en, en de spulletjes hoe, hoe ze dat er moeten doen. Ik ga gauw weer terug naar de boot hè. Ja nou, nou uh, Dolores uh, uh, hartelijk dank vast namens uh, alle kinderen hier in Nederland en, en met name natuurlijk in Zandvoort voor al die Komt mooie. Komt er helemaal goed ja, heel helemaal, helemaal goed. Doe je doe je hè. Doe je doe je en nou, uh, ja uh, Dolores en Dolly dat, dat, dat, uh, dat lijkt heel lekker op elkaar. Ja, het zal ja wel, dat het is zal... ook zo. Misschien is het wel een, uh, een alter egootje van me. Je weet het maar nooit hè. We <laughs> kunnen ook heel goed met elkaar opschieten hoor. We hebben nooit ruzie of zo. Dus nou, je maakt er een dolle boel van. Ja, geval. in ieder geval. Mensen, ja. heeft u spulletjes hè, die ze kunnen gebruiken in het grote Sinterklaashuis? Of heeft u uh, uh, cadeautjes die doorgegeven kunnen worden? Want het, het punt is namelijk, uh, er zijn uh, kinderen, die, uh, ja, die, ouders die hebben niet genoeg geld om cadeautjes te kopen. En uh, nou leek het ons zo aardig, die kinderen die mogen gratis het huis in... En die krijgen dan ook een cadeautje van Zwarte Piet en Sinterklaas. En dus heeft u meubeltjes, heeft u cadeautjes en steunt u dat initiatief. U mag ook sponsoren in geld, sponsoren in materiaal. Naar sponsors zijn we ook op zoek. Uh, mailt u dan alstublieft naar Roy van Buringen met dubbel u. Het hotmail.com of belt u even met het volgende nummer 061942. 7070. ik herhaal het nog een keer 06 19 42 70 7-0. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw aandacht. Nou, dol. ik vond het een fantastische oproep. En ik vind het heel leuk dat, uh, dat Sinterklaas hier dus op het Gashuisplein zijn domicilie zoekt het komende jaar. Ja. En misschien ook wel jaren daarna. Dat hangt natuurlijk van het pandje af hoe lang dat nog leeg blijft. Staan. Ja, zo is het maar net. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> maar in ieder geval uh, voor, ja. dit, voor dit jaar heel leuk. En uh, nou, ik wens de Dolores veel succes met haar activiteiten. En, ja, ik ook. Uh, ik hoop dat Sinterklaas het voor elkaar krijgt om daar een fantastische tijd door te brengen. Daar gaan we maar vanuit toch, Charles? We wensen dat. ze heel veel succes. Genieten wij even van Daf Punk met een heel mooi nummer... in Lekker. samenwerking met Moby.